De Zuid-Afrikaanse president Zuma heeft in het ziekenhuis in Pretoria een bezoek gebracht aan Nelson Mandela. Volgens de regering gaat het goed met het anti apartheidsicoon De 94-jarige oud-president Mandela werd gisteren opgenomen. volgens een officiële verklaring voor medische onderzoeken. Vandaag zijn er nog geen mededelingen gedaan over zijn gezondheidstoestand. Na het bezoek van Zuma is alleen gezegd dat Mandela er goed uitziet na een rustige nacht. Het is niet duidelijk hoe lang Mandela nog in het ziekenhuis moet blijven. Lela kampt al een tijd met een zwakke gezondheid en treedt nauwelijks meer in de openbaarheid. In november is ruim 460.000 euro opgehaald door snordragers voor onderzoek naar prostaatkanker. De mannen lieten hun snor sponsoren in het kader van de campagne Movember. Mannen die meedoen laten een maand lang hun snor staan en familie en vrienden kunnen die prestatie belonen met een donatie. Ruim 7.000 mannen in Nederland deden dit jaar mee aan de actie. Hoewel de maand inmiddels voorbij is, stromen de donaties nog altijd binnen, zegt de organisatie. November is een wereldwijde actie. In totaal deden er dit jaar meer dan een miljoen mannen mee. En samen haalden zij zo'n 95 miljoen euro op. In Oosterwijk is bij een brand in een meubelhal een hennepkwekerij gevonden. Er is één verdachte aangehouden. Het is nog niet bekend of het de eigenaar is van de meubelhal. Door de brand zijn bussen lak en verf ontploft. De loods staat achter een vrijstaand woonhuis... maar er is volgens de politie geen gevaar voor de omgeving. Het is nog niet bekend hoeveel hennepplanten er zijn gevonden... en ook de oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Het weer, buien, maar ook af en toe zon. Bij een stevige westenwind is het 8 graden aan de kust en 3 in het binnenland. Vanavond trekt de wind aan de kust aan tot stormachtig. Morgen af en toe buien en het wordt dan een graad of 5. Dit was het NOS Journaal.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 Goedemiddag, bijna 4 minuten over 2. We zijn er tot ongeveer 10 voor half 7. Het heeft alles te maken met PSV tegen FC Twente. De topper die om half vijf gaat beginnen in Eindhoven. Een wedstrijd die nu al bezig is in het Avelenstraatstadion. Stadion is Herenveen tegen Roda JC. Rachter Meijer. Zeker weten, ruim kwartier nog. Het duel der duellen voor Marco van Basten. Misschien wel Herenveen tegen de Hekkensluiter. Het staat 3-1 voor Herenveen. Doelpunt na 26 minuten van Dury Siet. Toen de gelijkmaker 10 minuten daarna. Van Laparra met een zeer fraai doelpunt 2-1 vlak voor de pauze. En Finn Bogason na zo'n 10 minuten spelen in de tweede helft met de 3-1. Er zijn kansen geweest voor Herenveld om deze wedstrijd definitief uh, te pakken, maar die zijn gemist die kansen door Finn Bogason en Judy ziet, dus is het nog een heel klein beetje met dus een minuut of 15, 16 op de klok nog een wedstrijd. Verder straks om half drie VVV tegen medekoploper Vitesse en nak tegen Feyenoord en zoals gezegd dus om half vijf PSV tegen FC Twente Integraal. Nou, half drie, voetbal in het buitenland, gaan we dat ook volgen? Ja, wou u altijd op de hoogte, maar vandaag zijn we er echt bij bij Manchester City tegen Manchester United. Verder kijken we terug op de EK Cross Adriana Herzog. We daar een bronzen medaille bij de vrouwen. We beschouwen na de finale van de Champions Trophy. 2-1 won Australië met de golden goal van de Nederlandse hockeyheren. En we kijken terug op de, be, de wereldbeker sprint. Vier afstanden met onder andere goud voor Hein Otterspeer. Dat allemaal tot tien voor half zeven in de Lijn. zelf naar Rachna bij Heerenveen tegen Roda. Roda maakt een doelpunt. Het is de centrumverdediger Bart Biemans die mee naar voren is op een lange bal vanuit het middenveld. En niemand heeft Biemans in de gaten. Die is op kousenvoeten naar voren toegegaan bij Roda. En die kop van een meter of zeven afstand. De bal voorbij de doelman van Heerenveen, Christopher Nordveld. Het is gek dat hij daarop duikt, die Biemans. Maar wat geeft het? Het houdt de spanning in het duel. Kleine tien minuten nog te gaan in het abel lenstra stadion En heerenveen roda is geen 3-1 meer, maar 3-2. Dan gaan we even verder. Uh... Wat gaan wij doen? Ja, wij gaan hockeyën, we gaan hockeyëren. De Nelse hockeymannen verloren vanochtend de finale van het toernooi... om de Champions Trophy tegen gastland Australië. Wist Oranje het uiteindelijk lang op 1-1 te houden... maar in de vierde minuut van de verlenging maakte de veel sterker Australië... overigens toch het winnende doelpunt, de golden goal. Philip Koken keek naar het hele toernooi en blik terug op de finale. Bij grote wedstrijden geeft de bondscoach Paul van As... altijd een thema mee aan de wedstrijd. En voor vandaag, de finale van de Champions Trophy, was dat vechten. En de Nederlandse selectie had dat aanvankelijk heel goed begrepen. Want de eerste 20, 25 minuten vocht Nederland zich naast Australië. Nederland kwam zelfs op voorsprong door een benutte strafcorner van Sander Baert. Maar al snel maakte de Australiërs gelijk, ook uit de strafcorner. En toen werd Australië zo vanaf het punt 10 minuten voor rust veel sterker. Veel sterker zelfs. En Nederland kon het niet meer bijbenen. En Nederland mocht de doelman Jaap Stokman danken dat het nog heel lang 1-1 bleef. Hij stopte onder meer een strafbal van Jamie Dwyer. En hij maakte vele strafcorners onschadelijk, vele veldkansen. Maar uiteindelijk in de verlenging moest hij dan toch capituleren. Na een backhandschot, een doeltreffend backhandschot van Kieron Govers. En dus pakte Australië voor de vijfde keer op rij de Champions Trophy. En wacht het Nederlands mannenteam nog altijd sinds 2007 op een echte prijs. En tja, je gaat je toch vragen of er niet een beetje een soort syndroom gaat ontwikkelen bij het Nederlands mannenteam. Ze verloren de finale van het Europees Kampioenschap twee jaar geleden. Ze verloren de finale van de Olympische Spelen in Londen. En nu, nu verliezen ze weer een Champions League finale. Nederland speelt goed, heeft de aansluiting gevonden bij Australië. Maar nog altijd is het niet goed genoeg om een echte hoofdprijs te winnen. Aldus, Philip Koken. Het is 10 minuten over 2. We gaan weer terug naar de slotfase. Herenveen tegen Roda. Graag naar meer. Misschien hebben ze bij Roda ook wel last van een complex als het gaat om het leiden van nederlagen. Want ze weten nauwelijks nog bij de ploeg uit Kerkrade wat winnen is. 3-2 achter bij Herenveen. Een minuut of 10 nog te gaan. Plus extra tijd. Vrije trap Roda. Makkelijk opgepakt bij Herenveen op de eigen helft en daar is Vin De bal gaat naar de linkerkant van het veld punt van strafschopgebied het duel tussen Montaigne van Roda en Jurić en die bal gaat via de voet van de verdediger maar net over het doel heen van Kuto hij is gestart aan de linkerkant in de aanval Jurić heeft eigenlijk een vrije rol speelt een uitstekende wedstrijd hij heeft ook gezegd dat hij die positie voor Van Basten wel wil innemen. Misschien heeft Marco Van Basten in geld daarvoor al eerder een goed woordje gedaan bij AC Milan. Want dat zijn toch hardnekkige geruchten. Een hoekschop voor Heerenveen. Dat is het gevolg van de actie van zojuist. Bal komt vanaf de rechterkant. Koppers mee naar voren onder wie zomer. En daar is uh, toch een behoorlijke mogelijkheid voor Drone op 5, 6 meter voor het doel. De middenvelder kan in vrijstaande positie koppen. Maar doet dat uh, naast het uh, doel van Roda JC. Dat echt zijn mogelijkheden heeft gekregen. Hoor ik met name aan het begin van de tweede helft. Twee keer Nemet. Eén keer voor een bijna leeg doel. Toen ramden die hem huizenhoogte de tribunes in. En dat had echt uh, op dat moment een treffer voor de ploeg uit Kerkrade moeten zijn. Die ploeg uit Kerkrade wil naar voren. Maar vindt daar uh, Ramon Zomer, dan uh, gaat het. Uh, Richting de linkerkant bij Herenveen Finn Bogason in de as van het veld. Het zou best kunnen dat er wat counters komen. Oh, hij paast op zichzelf. Dat deden wij vroeger ook altijd als junioren. De ene kant de bal de langs de andere kant. En dan komt hij na een onderschepping van de doelman. Nog voor de voeten ook van Van La Parra. En dan is het alsnog 4-2 voor Herenveen. Die gekke actie gaat eraan vooraf van Finn Bogason. Eigenlijk juniorenvoetbal. De ene kant de bal er langs dan jezelf. En meestal gaat dat fout. Nu lukt dat. Kan er worden geschoten. Is er nog even de onderschepping van Couto Maar Raif uh, van La Parra. Hij is een van de mensen van de wedstrijd, want met twee doelpunten staat hij aan de basis van de overwinning die zich nu lijkt aan te dienen voor Herenveen. Hij is scherp als de bal door Courto niet genoeg naar de buitenkant wordt gedrukt. Het lijkt erop alsof de vlag uitgaat bij Roda, de witte om het goed te zeggen. En wat is de toekomst van Roda in de eredivisie? En die van de trainer bijvoorbeeld Ruud Brood, want het gaat er echt niet goed. Het gaat daar echt niet goed. 4-2 voor Heerenveen. We gaan het hebben over schaatsen. Je moest er heel vroeg voor opstaan. <laughs> en hij heeft kleine oogjes, want hij heeft alles gezien. Sebastian Timmerman, welkom. Goedemiddag. Um, het was Wereldbeker Sprint. Um, laten we dan toch maar even met het allermooiste nieuws beginnen. Uh, Heinel de Speer. Ja, die wint voor de eerste keer in zijn carrière- een wereldbekerwedstrijd. Vorig seizoen in maart van dit jaar stond hij wel voor de eerste keer... in zijn carrière op het podium. Toen Zilver in Heerenveen, op de 500 meter. En nu wint hij uh, dus in Nagano de kilometer in een goede tijd. 1 20 na nou, een uh, goede rit. slotronde was erg goed. Met uh, maar anderhalve seconde verval. En hij maakt daarmee eigenlijk in één klap. Een, uh, ja, een, een matig tot slecht weekend goed. Want de 500 meter. Ja. Uh, twee keer waren afstanden waar uh, toch wel wat, uh, wat, wat foutjes in zaten. Ging het een en ander technisch mis. En gisteren de kilometer. lag hij na uh, drie stappen. Uh, lag voorover op het ijs. Ging hij onderuit. En uh, daarna was hij al wel getergd, maar goed, dat moet je dan toch maar doen. En dat doet hij met een hele goede race, dus een, uh, een mooie primeur voor hem. En de andere Nederlanders op die duizend meter? Uh, Kjelt Nuis wordt uh, derde mm. op iets meer dan een halve seconde. Had wel een hoger bewegingsritme, zoals hij het zei, dan, uh, dan gisteren. Daar weet hij toch zijn uh, slechte kilometer van gisteren aan. Dat was wel beter, maar nog niet goed genoeg. En Michel Mulder, die gisteren de tweede tijd van de dag had... Uh, komt nu niet verder in de A-divisie dan de uh, zevende plaats En Pim Schipper, vijftiende. Gaan we even snel naar achter Niemeijer bij Heerenveen Roda. Ja, ze willen nog niet worden afgeschreven hoor bij Roda JC. Want er is een rits aan hoekschoppen geweest. Eigenlijk was het steeds dreigend. En nu is het ook raak ook. En er is nog wel even tijd. Zeker een minuut of zeven te gaan. Hoekschop kort genomen. Hupperts dan. En die zet hem prachtig voor het doel. Waar Malky zijn tweede van de wedstrijd maakt. Kopt hem zo de kruising in. Hoe kan het nou zijn dat je de aanvoerder van Roda JC over het hoofd ziet? Want zo is het 4-3. En hij heeft Roda vanmiddag in ieder geval veel veerkracht. Wat in de gaten gehouden moet worden, denk ik, door Ramon Zomer. Maar die heeft dat verzuimd en zo is Heerenveen nog altijd niet zeker van de drie punten. En heeft Rodag, ook als het verliest, in ieder geval vanmiddag met nog 6,5 minuut exact op de klok blootgelegd. Waar het steeds misgaat bij Heerenveen, namelijk achterin. Er komen veel te veel treffers binnen bij de ploeg van Van Basten. Die overigens de geschorste gouden Leeuw mist. En de aanval van Roda, nogmaals een lange bal naar voren gespeeld richting Nemet. Maar de bal is te hard. Het blijft eventjes 4-3. Nou, we al praten over het, schaatsen. het bij Duizend meter dus bij die mannen. Er was nog een medaille. Maar dan gaan we naar de 500 meter. En dat bracht meer goed nieuws dan alleen een medaille. Uh, 500 meter, nou dat was brons voor, uh, ja. voor Jan Smekens. Maar neemt ook de leiding in ja, het... Ja, oh, hoe bedoel je dat? Ja, ja neemt de leiding inderdaad in het, uh, in het algemeen klassement van, uh, van de wereldbeker. Vergeten we wel eens, omdat wij vooral toch kijken naar hoe is uh, zeg maar de stand van de dag. Maar inderdaad, Jan Smekens nu aan de leiding in het wereldbekerklassement komt. Uh, vooral ook omdat Pekka Koskala, uh, de fin die gisteren won... bij de afstanden, 500 en 1000 meter. Vandaag op de 500 meter, uh, alweer na een meter of 60, uh, de race weer liet lopen. Eigenlijk een kopie van Heerenveen. Toen won hij ook op dag 1 en op dag 2 liep hij een blessure op in zijn bovenbeen. Uh, waarschijnlijk heeft hij daar weer uh, last van. In ieder geval uh, liet hij dus die 500 meter lopen, wordt laatste. Smekers wordt derde achter Nagashima en Junio en neemt dus inderdaad de leiding over in dat klassement. En jij zegt al, ja dat klassement, uh, dat is ene kant aardig, maar het is ook een soort uh, loterij wekelijks. Wie waar in, hè? want iemand kan negende worden ja. de erop winnen, wat je zegt, koskela niet meedoen. En het, is een, het is een bijzonder seizoen, hè? Het is tot nu toe wat dat betreft inderdaad gaat het een beetje alle kanten op. Nou ja, Smeekens uh, zelf ook. Hij behaalt nu wel zijn derde medaille al in vier wedstrijden, maar gisteren was het dan weer uh, helemaal niet. En je ziet het ook uh, wel bij de vrouwen internationaal. Zelfs iemand als Christine Nesbit die vandaag pas voor de eerste keer dit seizoen een, uh, een wedstrijd wint over de kilometer, terwijl zij daar toch de afgelopen jaren bijna onverslaanbaar op was. Uh, dat zij toch ook, uh, uh, ja, te veel fluctueert, zeg maar, in de uitslagen. Uh, net Nesbitt wint dus op die kilometer voor de Richardson. En daar wint uh, Lotte van Beek, die het ja. erg goed doet, de bronzen medaille. Want dat was de volgende Nederlandse uh, medaille nog. Dan hadden we nog de 500 meter bij de vrouwen. Daar ja. hadden we niet zo slecht nieuws, maar geen medailles. Hè? Nee, geen medailles. Marco Boer die liet daar eindelijk weer ja. een, een aardige race zien. Wordt vijfde na nou, toch uh, gisteren een dag met uh, wel wat twijfel en teleurstelling. Uh, wat daarop valt, is dat uh, de Olympisch kampioen Sangma Lee... echt met kop en schouders, hoe klein ze ook is, boven de rest uitsteekt. Uh, gisteren al met meer dan drie tiende verschil gewonnen op de nummer twee. Vandaag Idem Dito. Alleen is die nummer twee anders Jenny Wolf. Uh, maar die is echt de allerbeste. Uh, die Tsangwali op die 500 meter. Winters voor Wolf, Cordaira, Boer, vijfde. Uh, na een goede 500 meter gisteren. Thijsjoen, nu weer een beetje teleurstellend op de tiende plaats. Kortom, waar gaan we volgend weekend naartoe? Naar Harbin. En dan zullen we altijd weer zien dat er een aantal naar huis gaan. En een aantal dus die er nu niet waren. Vooral Ying en de Chinezen daar wel weer komen. Dus dat blijft toch altijd een beetje moeilijk vergelijken. Als jij het maar volgt volgens. Ja hoor. Zoals je dankjewel. Heleveen, Roda JC. Ragdaniema toch niet weer een goal, hè? Nee, het scheelt niet veel. Kleine vijf minuten nog. Het is 4-3. Vanaf de linkerkant naar binnen toe Finn Bogasson... Die miste kruising voor zo'n 26.000 man vanmiddag in Heerenveen op een haar. Eh, en dus eh, geen goal, maar het zijn er genoeg vanmiddag. 4-3 in een wedstrijd die moeizaam op gang kwam. Een half uur lang gebeurde er heel weinig. Behalve die goal van Judy Siege. was er niets om vanavond in de samenvatting nog eens de tv voor aan te zetten. Maar inmiddels is dat dus wel anders. De overname van Heerenveen. Roda wil nog wel, maar de krachten beginnen ook wat op te raken. Vorig jaar was het overigens ook 4-3. In de, dit uh, duel twee keer Bas Dost. Jan Maat scoorde, Sibon scoorde. Allemaal spelers die er niet meer zijn. Sibon is ook uh, gestopt en Dost. Hij mocht zelfs gisteren op de winnende maken voor Wolfsburg op bezoek bij Dortmund. De bal naar Van La Van La met veel lichaamsschijnbewegingen in het duel met Hemte Halverwege de Roda helft. Voorzet komt. Vin Bogason is achterin het strafschopgebied met de bal op het hoofd van Biemans. We zitten in de laatste drie minuten. Het zou nog altijd kunnen voor Roda. En misschien zou het ook wel verdiend zijn. Want Roda heeft echt zijn kansen gehad tegen Heerenveen. Dat wel met 4-3 leidt. Wat een goal! De eredivisie. Al die. De goal. Alle wedstrijden van gisteravond. We beginnen met Ajax tegen FC Groningen. Het werd gisteravond 2-0 in de Amsterdam Arena. 1-0 stonden bij de rust een goal van Boerichter. En na de Schöne uit een penalty 2-0. Toen het nog 0-0 stond na een klein kwartier miste Sime de Jong namens Ajax een penalty. Een reguliere overwinning voor de Amsterdammers, ook al ging het niet zo gemakkelijk. Aanvoerder Sime de Jong. Nou, het kostte wel uh, redelijk wat kracht. Uh, ja. Dus je hebt toch wel redelijk wat wedstrijden tot nu gespeeld. En dan, uh, ja, als ik dan vooral die penalty mis, dan ga je toch weer iets makkelijker voetballen. En dat is slecht voor mij en daardoor uh, ja, hebben we toch iets lastiger. Gelukkig scoren we nog voor rust 1-0, maar ja, het kostte uh, eigenlijk te veel kracht. Na die gemiste penalty had Ajax-trainer Frank de Boer een klein schrikmomentje. Nou ja, ik zei al, het zal toch niet zo'n avond worden. Dat je gewoon ja, net niet er lekker in zit op dat moment. Je hebt wel controle. Maar je miste net ja, dat kleine beetje ziel om het echt uh, af te maken. En ja, dat was uh, zo'n penalty. denk je, ja, dan gaan we, komen we eroverheen. En dan uh, gaat hij ook nog missen. Maar gelukkig, uh, we zijn wel doorgegaan. Uh, met, met druk zetten en gewoon wel proberen van achteruit goed op te bouwen. Op te bouwen en uiteindelijk heeft dat zich uh, uh, terugbetaald. Dan de FC Groningen trainer Robert Maaskant vond de overwinning van Ajax meer dan terecht. Uiteindelijk wel natuurlijk als je reëel bent. Ik vind dat wij uh, gewaagd hebben gespeeld, zeker in de, in de eerste helft. Heel vroeg druk, heel hoog, vaak één terrein uitkomend. Het Ajax ontregelen. Dan komt Ajax makkelijk aan zijn goals. Ook nog eens een keer op hele slechte momenten voor ons. En dan, dan mag je concluderen dat je kans was verloren hebt. Gaan we naar RKC Waalwijk tegen NEC 2-0. Bij de rust was het 1-0 via Martina. Jozefsoon bracht de beslissing 2-0. Verdiende overwinning voor RKC, vindt ook Noord in Boukari. Maar de aanvaller was er pas gerust op toen het 2-0 werd. Met Teddy en uh, met Jozef zo voorin, dan, uh, dan weet je dat je ruimte gaat krijgen. En, dan, en ook kans gaat krijgen. En gelukkig, kregen we die, uh, ja. en gelukkig maken we die 2-0... Uh. Ja, en daarna konden we nog wel 3-4, 5-0 maken, geloof ik. Alleen uh, als anderen niet zo uh, ja, egoïstisch waren, dan uh, was het een grotere uitslag geweest. Zo door met RKC tegen Waalwijk uh, tegen NEC. Eerst naar Heerenveen-Roda-Ragna. Waar we dachten dat Ruud Brood met zijn ploeg Roda een klap zou krijgen... geldt dat vermoedelijk voor Marco van Basten en Heerenveen. Huppert, sterk ingevallen al bij Roda. Aan de rechterkant veel loopacties van hem. Puntstrafs op gebied aan de rechterkant van het veld. In duel duel met Arnold Kruiswijk. Zoekt naar de linker en ramt die bal. Werkelijk prachtig via de onderkant van de lat. Achter de verbijsterde doelman van Herenveen, nordveld En het is dik verdiend. Want dit duel verdient vanmiddag geen verliezer. Ik kan me wel voorstellen dat ze daarbij bij Heerenveen dat met 4-2 lijden heel anders overdenken. Die ploeg lijkt het slachtoffer te worden... Van de extra tijd die nog drie minuten gaat duren. Want Huppert schiet bijna in de extra tijd van dit duel raken. Het is 4-4. En wat betekent dat dan weer voor de wat langere termijn voor deze twee ploegen? In ieder geval dat Roda een punt gaat overhouden aan dit duel. Tenzij het nog mooier wordt voor Roda. Ik geloof er opeens wel in. Aan de linkerkant Lebedinsky ingevallen. De aanname is er voor de goal. Wie kan er schieten? Nou, Het is niet makkelijk om uit te halen voor Lebedinsky. En dan ja, wordt hij nog neergelegd. Ook zegt hij de scheidsrechter van dienst. kijkt er eens even naar Jan Wegereef En zegt dan kom op we staan op. Want zo ernstig was het allemaal niet. En Herenveen heeft nog altijd het nakijken. Want Roda met de bal aan de linkerkant van het veld. Met Afane. En nu moet Biemans er even achteraan. Halverwege de Roda helft aan de linkerkant van het veld. Ingeleverd bij Herenveen Bij Van Anhold. Daar is de Roon combinatie met ziet De Roon ziet dat goed. Dat de ruimte er ligt aan de linkerkant bij Heerenveen. Daar moet het gebeuren. Anderhalve minuut nog. Kruiswijk die zich zojuist dus liet foppen. En zal toch niet gerekend hebben op zo'n verschrikkelijke uithaal van Guus Hupperts. Daar is Roda weer. Malky gaat de diepte in. Maar dan is het jammer dat die paas veel te hard is voor de Syrië, Want dan had er de mogelijkheden gelegen om ook nog maar eens een 5-4 voor Roda op het bord te krijgen. en Negen doelpunten in een duel wie... Wil dat nou niet? Waar is de bal? Daar op het middenveld. Naar voren geschoten door Hemte, Maar zo hard dat hij vermoedelijk wordt opgepakt door Christoffer Nordveld Op goal bij Herenveen. 4-2 Leiden en dan 4-4. Ruud Brood op de bank kijkt dus op zijn horloge en denkt... ...ja, nog een minuutje. We gaan er vol voor. Zo is dat. Want zo hoort het. Bal schiet bij Herenveen ver door in de voorhoede. Wordt opgepakt door Filip Couto. En die zal er dan vermoedelijk nog één of twee keer, ik denk voor de laatste keer, met nog 40 seconden, een flinke trap aan kunnen geven. Doet hij inderdaad het zoeken naar Malki. Die is niet zo groot, maar kan wel koppen. Dat geldt eigenlijk ook voor de Roon, want die wint in de as van het veld het onderlinge duel. Dan Heerenveen, wat doet die ploeg nog in de laatste tellen van dit duel? Gaat die ploeg ook vol voor de 4-3? Of koestert de ploeg van Van Basten het puntje? Ainhoi is genomen van Anon naar voren toe. En dan nog het vasthouden door Biemans van Finn Bogasson. Dan deelt Van Laparra nog een soort van tik uit in de nek van die Biemans. Dat is ook niet heel erg fris. Weinig van dat soort momenten gezien in dit duel. Eén keer wat onvriendelijkheid tussen Maritschek en Donald. Er komt nog een gele kaart aan voor Biemans. Nou, dan had Van Laparra er wat bij betreft ook wel eentje kunnen krijgen. Want je moet je handen toch echt thuis houden Als we dat nou niet geleerd hebben de afgelopen week, dan heb je echt bananen in je ogen gehad. Maar goed, nog één trap van Heerenveen vanaf de rechterkant. Het is Kruiswijk, zeg ik het nou goed. Die deze bal mag gaan trappen vanaf de rechterkant. Nee, het zal Lucas Malitschek zijn. Hij is het inderdaad. En Roda massaal terug op de lijn van het eigen strafschopgebied. Omdat de ploeg uit Kerkrader naar die 4-2 achterstand... Dit punt wel graag vast wil houden. Vorig jaar 4-3. dat kan blijkbaar dus nog gekker. Daar is die trap. Daar is Jarif van La Parra. Die wordt even vastgehouden. Dezige heeft bijstand richting catacombe En daar is weer een fluitconcert voor Marco van Basten. Nog zo liefdevol door Van La Parra. Vlak voor de pauze bij de 2-1 in de armen gevallen. Beide heren op de grond. Maar nu is het 4-4. En weet Heerenveen weer niet van de hekkensluiter te winnen. Net als vorige week. Jongen, jongen, jongen, het is een mooi duel geweest zonder winnaar 4-4. Wij gaan verder waar we gebleven waren bij RKC Waalwijk tegen NEC. We hoorden Boukari, die zei het had nog wel uh, hoger kunnen zijn, die uitslag. En met die conclusie was zijn trainer Erwin Koeman het wel eens. De uitslag, zei hij ook, had hoger kunnen uitvallen. Ik denk dat wij echt uh, met aanvallende intenties het veld in zijn gegaan. En... We zijn misschien op één of twee momenten na in de hele wedstrijd misschien in de problemen geweest, maar we hebben nagelaten om deze wedstrijd te winnen met 4-5-0. En uh, dat is wel jammer, maar aan de andere kant zeer tevreden met het veldspel van RKC, de drie punten, 2-0, dus uh, uitstekende wedstrijd. Zeer tevreden, Erwin Koeman, zijn uh, collega-trainer Alex Pastoor was iets minder te spreken, was uh, helemaal niet te spreken zelfs over zijn team, maar of het nut heeft om die wedstrijd met zijn team te evalueren? Het heeft helemaal geen enkele zin, ik heb werkelijk helemaal niets goeds gezien, helemaal niets. En, uh,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 Uh, nou ja, niet zoveel. Dat de training om half elf is en dat ze niet zoveel plannen voor de zondag moesten maken nog. Goed, uh, we gaan verder met ADO Den Haag tegen Peek Het werd 1-1 in Den Haag. Ruststand was 0-1 door een goal van Aschente. 1-1 werd door Toornstra. 1 punt dus voor ADO, maar dat is te weinig voor ADO-speler Toornstra. Uh, ja, tenminste ja, van tevoren denk je dat wel. Maar... Uh... Ja goed, nou ja, we beginnen goed eigenlijk. We uh, gingen drukken, ze kwamen er niet uit en we kregen ook wat kleine kansjes. Maar dan uh, vliegt opeens die uh, ja, doelpunt aan de andere kant erin. En uh, dan voetbal je tegen een achterstand aan en dat, is toch, uh, ja, dat was moeilijk. Jens Stormstra, hij zag ook een doelpunt onterecht worden afgekeurd wegens buitenspel. Maar ja, ooit in zo'n weekend, dat doe je niet. Nee ja, nee, ik, ik werd van achter gecoacht door rijden van uh, uh, ja, laat, laat me gaan. Toen is voor mij. Om, om, ja, daarom dacht ik dus dat ik buitenspel stond. Maar uh, ja, ja, ik, ik, ik had het gevoel eigenlijk ook. En, uh, ja, niemand protesteerde volgens mij. Gaan we even naar de andere kant. Art Langeler is de trainer van Zwolle en hij is zeer tevreden. Want zijn ploeg is nu vier wedstrijden op een rij niet verslagen? We worden volwassenen, dus we geven minder weg. En we, zijn, we halen wel rendement. Hoewel ik vind dat we in de tweede helft misschien wel 4, 5 zelf eh, 100% kans hebben gehad. Dus ons rendement had nog wel iets hoger gekund. Maar goed, andersom, zei ik net al, heeft Aarde ook voldoende kansen en mogelijkheden gehad... om die wedstrijd naar zich toe te trekken. Dus eh, nogmaals gezegd, ik vind de uitslag in orde. Gaan we naar AZ Willem II, eindigt in 0-0. Weer weet AZ dus niet te winnen. En wat wij allemaal niet zagen, dat zag trainer Gertjan Verbeek wel. Een goed spelend elftal. Ja, uh, wederom heel hard gewerkt. Uh, positieve spelopvatting, een heel aardig positiespel. Het enige wat ik vind dat, uh, dat, dat er nog aan breekt om, om Willem II echt kapot te spelen... is, uh, is uh, dat we het in een net even te laag tempo doen. Nou ja, daar, daar werken we hard aan. En, uh, Zolang iedereen deze inzet blijft tonen en uh, op deze manier blijft uh, geloven in een goed resultaat, dan, dan draaien we dat een keer om. Willem II pakte zijn vijfde punt in drie wedstrijden. En voor Jurgen Streppel was het een belangrijk punt tegen, let op, een concurrent. Ja, het was een degradatieduel geloof ik op voorhand. AZ staat natuurlijk veel te laag. Het is een prima ploeg. Ook wij hebben het hier vandaag lastig gehad. Maar we zijn al drie weken ongeslagen en uh, de teamsperren, de teamgeest is fantastisch. Um, ik denk wel dat wij nog beter kunnen en moeten voetballen. Want we hadden vandaag uh, AZ uh, nog veel meer pijn kunnen doen... als we wat zorgvuldiger waren geweest in, uh, in balbezit. En alles wat er deze week gebeurde... is, kon Willem II, speler Jallo zichzelf nog net inhouden. Hij deed het halve, toen hield hij zich in om de arbitrage aan te spreken. Ja, op, op begin uh, dacht ik... Ja, was gewoon een normale reactie bij mij. Dus uh, emotie, want ik dacht dat die bal dat hij er als laatste aan had geraakt. En uh, ja, toen dacht ik, uh, ik moet wat zeggen, maar... Uh, in je achterhoofd dacht je, ja, laat maar zitten, want het heeft geen zin meer om te protesteren. Als Verbeek deze reactie, Gret Jan Verbeek, dus de trainer van AZ, bij een van zijn spelers had gezien... dan was dat volgens de AZ-trainer ongepast geweest. Op het moment zou niet best zijn, dan zou ik mijn spullen eraf halen. Als hij bezig is met andere zaken als dat wat hij op het veld moet doen... dan, dan is hij niet in focus en dat betekent dat je moet wisselen. Want dan is de kans groot dat hij, dat hij verzaakt en dat hij, dat hij minder goed gaat spelen je eigen opvattingen, deze trainer Verbeek. We gaan naar Herakles Raakles tegen FC Utrecht van de vrijdag nog. Dat eindigde onverdiend volgens welen, maar uiteindelijk gewoon in 1-1. Heleveen tegen Roda hij werd eerder vanmiddag 4-3, betekent, uh, ja, betekent voor de stand dat Twente aan kop gaat, 34 uit 15. Ook uh, Vitesse heeft 34 uit 15, komen dus nog een actie en PSV heeft 33 uit 15. Dan Ajax 33 uit 16 en Feyenoord heeft 30 punten uit 15 wedstrijden. Veen, één puntje erbij, staat nog altijd 13e. met 15 punten uit 16 duels nu. Dan uh, kijken we even naar de situatie onderin. 15e nak, 12 uit 15, ook uh, VVV heeft uh, 15 wedstrijden gespeeld, maar dan 11 punten. Roda nu ook 11 punten, maar dan uit 16 wedstrijden. En Willem II ook 11 uit 16. Het programma voor zomerheen VVV Vitesse en NAC Feyenoord. En om half 5 nog PSV FC 20. Radio 1, het NOS Journaal.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 En in november is ruim 460.000 euro opgehaald... door snoordragers voor onderzoek naar prostaatkanker. De mannen lieten hun snoor sponsoren in het kader van de campagne Movember. Mannen die meedoen laten dan een maand lang hun snoor staan... en familie en vrienden kunnen die prestatie belonen met een donatie. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Zometeen het voetbal. Eerst keren we even terug naar het hockey van vanochtend... want de Nederlandse hockeymannen verloren in alle vroegte de finale van het toernooi... om de Champions Trophy. Tegen Gastland Australië wist Oranje het lang op 1-1 te houden... maar in de vierde minuut van de verlenging maakten de sterkere Australiërs toch de winnende. Filip Koker sprak na afloop van de wedstrijd met de bondscoach Paul van As. Paul, het is vervelend voor je dat jouw team weer niet tot het beste spel is gekomen in een finale. Hoe denk je dat dat komt? Dat uh, we komen nog een beetje tekort. kort. Uh, dat is alles. En uh, ze verdiensten van Australië dat wij niet ons spelletje konden spelen wat we het hele toernooi hebben gedaan. Ja, en dan, uh, uh, ja, dan worden wij reactief en, uh, en, en minder proactief. Zo is het nou helemaal in de sport. Dus uh, verdiende overwinning voor Australië. Dat zeker. In de eerste 20, 25 minuten was er weinig aan de hand. Jullie deden goed mee. Ze zaten lekker in de wedstrijd. Op een gegeven moment kwam er een omslagpunt. Heb je dat aanzien komen? Voel je waar dat in zit? Nou, je voelt de tweede helft. Wat ik, wat ik vond is dat wij te weinig uh, de ruit onder hun druk uithokkieden. Uh, af en toe kan je wel een hoge bal gebruiken als uh, uh, relief, zou ik maar zeggen. Maar je moet er ook onderuit durven Je Dat hadden we wel met elkaar afgesproken. Maar dan zie je dat nu op dit moment, uh, dat, dat dat dan uh, op momenten dat het wel kon, dat we dat toch niet deden. En uh, ja, dan blijven ze hangen op jouw helft, wat, uh, wat er natuurlijk steeds meer gebeurde uh, richting eind tweede helft. En ook die, die overtijd. Verpest deze finale jouw toernooi? Want je hebt best een paar aardige wedstrijden gespeeld in dit toernooi. Maar ja, in die finale gaat het weer mis? Ja, nou, ik heb, we hebben heel veel aardige wedstrijden gespeeld. Nee, het, verpest, het toernooi verpest het niet. Het is alleen uh, fantastisch dat we nu uh, weer een finale hebben kunnen spelen. En we uh, hebben gezien dat dat een ander soort wedstrijd is. Met andere sentimenten, met andere emoties. Alles moet toch wel een beetje kloppen. Uh, en we, we zijn gewoon, kijk, uh, uh, we zijn ook niet bovenliggend nog in de wereld. Uh, maar we komen er wel aan. Ik denk dat we dat wel mogen concluderen. Dat we, dit was mijn vijfde toernooi. En de derde keer staan we in de finale. En je had zo graag weer je hoofdprijs willen pakken. Die komt eraan, Filip. Uh, maar het is wel een kwestie, kwestie van... Uh, niet alleen een kwestie van tijd, want dat is te makkelijk. We moeten ook nog 20% de stap maken. En uh, durven kiezen voor de basis van deze groep. En het uh, talentniveau is erg hoog. En die moeten gewoon stappen maken. En uh, uh, daar moeten we wel hard aan gaan werken. En ik denk dat als dat bij elkaar komt dan komt er komt een moment dat het afgelopen is met het verliezen van Vinales. Ben je nu kapot of niet? Nou, ik weet het nog niet. Nee, ik voel me op dit moment helemaal nog niet kapot. Ik probeer zo objectief mogelijk te kijken naar wat er voor me gebeurt. Ik heb natuurlijk wel gecoacht omdat ik voelde dat het misschien niet terecht was... maar dan maar onterecht proberen te winnen, weet je. Wat kan het schelen? Dus dat hebben we wel geprobeerd. Maar en, uh, het eind was ook veel dat het ritme, uh, als we al ritten we hadden... dat werd ook nog eens doorbroken door al die referrals. En op een gegeven moment waren we klaar, zou ik maar zeggen. Uh, we kwamen heel even in ons ritme, maar daarna waren we klaar. Paul Vannachts, in gesprek met Filip Koken. We gaan naar het voetbal van half drie. VVV Vitesse, Richard van der Maaden begon zoals alle andere Nelson sportwedstrijden... dit weekend met een minuut stilte. Het was muis, muisstil, echt, in de koel. Zojuist spelers arm in arm in de middencirkel. Ter nagedachtenis aan Richard Nieuwenhuizen, de grensrechter. Die vorige week zo vreselijk werd toegetakeld dat hij overleed aan zijn verwondingen. Geen amateurvoetbal, wel vandaag de profs. Laten we in elk geval hopen dat het tot de juiste bezinning leidt. En zoiets nooit meer gebeurt. Ja, er wordt dus gewoon gevoetbald. Een minuutje zijn we onderweg in de koel. Uitverkocht zoals altijd met 8000 mensen. VVV heeft het eerste balbezit op de eigen helft. Kan misschien al direct uitbreken met een paasje richting Kullen. Dat mislukt. Kasia zit ertussen. Speelt de bal vervolgens terug naar Piet Veldhuizen. De doelman van Vitesse. Dat dus vanmiddag wel aan de koppositie Kan gaan komen in de eredivisie. Het zou wat zijn. Een sensationeel seizoen. Natuurlijk bij de Arnhemse club. Onder leiding van Fred Rutte. Heeft allemaal wel te maken met de uitslag vanmiddag. Natuurlijk om half vijf tussen PSV en FC Twente. Maar Vitesse moet dit soort wedstrijden. Als je mee wil blijven doen in die race om de titel. En Vitesse wil dat natuurlijk. Dan moet je dit soort wedstrijden tegen VVV. Een laagvlieger in de eredivisie gewoon winnen. VVV heeft het erg moeilijk. Heeft pas... 11 puntjes behaald dit seizoen. 23 punten heeft Vitesse er meer. En dat is natuurlijk toch wel een groot verschil. Geen verrassingen bij Vitesse. Gewoon de vertrouwde namen zoals al weken eigenlijk het geval. Ook bij VVV niet echt opvallende namen in de elf die Ton Lokhoff op papier heeft gezet. Balbezit is voor VVV op de helft waar het moet gebeuren. Maar er wordt gefloten voor een overtreding door scheidrechter Makkali. En dus krijgen we een vrije trap. 2,5 minuut zijn we onderweg in de koel in Venlo. Het staat hier in de regen 0-0. Nak tegen Feyenoord dan. West-Brabant tegen Rotterdam. Rivaliserende fanclubs. Hoeft een minuut stilte daar ontvangen, Frank Wielaard? Ja, zoals het hoort bij zo'n indrukwekkende gebeurtenis. is iedereen zich doordrongen van het feit dat je daar even heel erg stil bij moet staan. En dat was vandaag zeer zeker zo in het Radverlegstadion. Dus ook hier iedereen zoals het hoort, muisstil. We zijn inmiddels vier minuten onderweg in uh, dit duel. En het is nog 0-0... ondanks een schot van uh, Leurling... dat maar net naast de goal van Lamprou ging. En dat is opvallend. Lamprou dus nog steeds op doel. Ondanks het feit dat uh, Mulder... wel weer fit zou zijn. Hij traint in ieder geval... weer gewoon met de groep mee. Maar Ronald Koeman... heeft gezegd, eerste wedstrijd bij Jong Feyenoord. Dat is de volgorde. En daarna zit je... bij de selectie. Dus Mulder zit ook niet... op uh, de bank vandaag. En uh, ook bij Feyenoord ontbreekt... Matthijssen, die is ziek. Dus... speelt de Nelom vandaag linksback Terwijl Schaken nu de achterlijn haalt de bal... Voorlegt Richting penaltystip en dan het inlopen. En het inschieten en het intikken van Pelle. Die bij de tweede paal staat te wachten tot hij dat kan doen op de inzet van Verhoek. Die blijft hangen. En dan is Pelle alweer zeker in een wedstrijd. Voor de tweede keer eigenlijk pas in een uitwedstrijd. Succesvol. Hij scoorde bij VVV uit. En nu de openingsgoal al heel snel in de wedstrijd tegen NAC. Pelle alweer met zijn elfde treffer dit seizoen. Hij maakte er dus negen in de Kuip en twee in een uitwedstrijd. En de vorige deed hij ook op aangeven van Verhoek. Dat is dan wel opvallend. Zoveel basisplaatsen krijgt Verhoek namelijk niet. En dus uh, is dat wel een gouden combinatie. Zou ik vanaf nu zeggen, Ronald Koelman als ze uitspelen zet Verhoek in de basis als Pelle kan spelen. Want dan weet je zeker dat hij daar uh, ook scoort. Even de handjes omhoog van Pelle naar het volle uitvak. In het Radverlegstadion. De eerste de beste kans van Feyenoord. Vliegt er dus gelijk in. En dat is een uitstekende opening. Waar ik aan het vertellen was dat uh, uh, Matthijs ziek was. En dus Martins Indy centraal staat Nelom op uh, de linksback positie. Boetius is geblesseerd. Daardoor speelt dus Verhoek. De aangever zou je kunnen zeggen. Hoewel er eigenlijk gewoon een, een schot waagde met zijn linker. Op het doel van Nak. Maar ook hij speelt vandaag dus vanuit de basis. En bij Nak, daar ontbreekt de rover. Hoewel hij terug is van een schorsing, is ook hij ziek. En dus speelt Looms vandaag linksback. En is van de weg uh, verhuisd van de linker naar de rechterkant. Hij is rechtsback en daar is Buis. terug uh, in de basis op het middenveld. Na een uh, blessure kan hij vandaag gewoon weer starten. Maar hij met NAC dus al vroeg in de wedstrijd op achterstand tegen Feyenoord. We zijn uh, dik zes minuten onderweg. En dankzij de goal van Pelle is het 1-0 voor Feyenoord. Ragnar Niemeijer keek net naar Herenveen Roda en heeft inmiddels een tv gevonden. Om ook Manchester City, Manchester United voor ons te gaan volgen, Ragnar. Ja, volgens mij hebben we echt geen personeelstekort. Maar we doen het gewoon. <laughs> Negen minuten gespeeld in het City of Manchester Stadium. Het staat 0-0 in deze wedstrijd. En het is gek om je te realiseren dat dit dan het beste moet zijn... wat zo'n beetje de voetbalwereld te bieden heeft. De koploper van Engeland, de sterkste competitie van de wereld. Manchester United tegen de nummer 2. Het gat is 3 punten, 36 om 33 punten. Manchester 1, City 2, Mancini op de bank. Veel geplaagd, opnieuw uitgeschakeld deze week. Terwijl we wachten op de spelhervatting van... Uh, United met een ingooi. Hij is opnieuw niet met City door de Champions League heen gegaan. De groepsfase niet overleeft. Ajax derde. En dat heeft hem nog steeds zijn baan niet gekost. Clichy heeft opgepakt op de linksbackpositie bij Manchester City. Daar is Joe Hart dit seizoen toch wat minder betrouwbaar dan de afgelopen seizoenen. En dat zou een rol kunnen spelen vandaag in deze wedstrijd. United kopt de bal naar voren toe via Michael Carrick. Opgepakt door Clichy. Lange bal naar voren. Zoeken naar Balotelli. Want hij is de diepe man. Kijk je naar de bank van City, dan zit daar onder meer Teves. Balotelli nog altijd aan de rechterkant van het veld. Bal gaat over de zijlijn, en dan mag er worden gegooid. Door City is Balotelli niet te beroerd om dat zelf voor zijn rekening te nemen dat klusje. Maar laat het uiteindelijk toch over aan Zabaleta, de rechter verdediger. Dan een van de controleurs op het middenveld. Naast Touré staat daar Garrett Barry aan de rechterkant van het veld, bij de hoekvlag. Inmiddels opnieuw Balotelli krijgt de bal van David Silva. De Spaanse international toch fit genoeg om te spelen geldt ook voor Clichy. En voor Cleverly en Valencia ook dat verhaal. Twijfelgevallen die er allemaal bij zijn in Manchester bij de derby van Manchester. Het is 0-0 bij City United. shoe. Some chemical that's breaking down the glue that's been binding. We gaan naar Venlo. Richard van der Made. Tien minuten gevoetbald en Vitesse staat op 0-1. Een juweel van een doelpunt van Marco van Ginkel van grote afstand binnengeschoten met een beetje effect. Draait de bal in de verre hoek en Maenpa. De keeper van VVV heeft geen enkele kans. Staat met de handen in zijn zij. In de regen hier in Venlo komt Vitesse dus al vroeg aan de leiding. Goede combinatie met Van der Heijden, Reis en dan raakt Van Ginkel hem echt wel heel erg lekker. Van een meter of twintig ongeveer. En zo leidt de ploeg uit Arnhem dus in de koel cool in Venlo met 1 tegen 0. Ga maar weer even naar Breda. Nak Feyenoord, Frank Vilard. 1-0 voor Feyenoord dankzij die vlotte goal van Pelle. En uh, sindsdien nak wel proberen om uh, aanvallen eruit te persen. En het is één keer behoorlijk gelukt. Alleen toen maaide Gillissen op aangeven van Hooi over de bal heen. En daarna kreeg hij een uh, klein tikje om uh, daarna te gaan liggen. Maar Guzebjuk had gezien dat dat tikje uh, onbedoeld was. En dus uh, zeker geen strafschop waard. Want daar was uh, Gillissen heel eventjes op uit, Maar uh, Guzubiuk liet doorspelen. Nak hield uh, weliswaar balbezit, maar kreeg er geen vervolgende kans uit. En nu kan het van achteruit gaan opbouwen via Kees Luiks. Die uh, de ruimte krijgt om zijn hele eigen middenveld over te steken. Dat zal nog om een nodige moeite kosten. Want het speelveld in uh, Breda is echt hondsberoerd. De hele middenstrook van strafschopgebied naar strafschopgebied... is eigenlijk meer een zandbak dan een grasveld. En uh, dat maakt het uh, over de grond voetballen niet echt gemakkelijker. En dan moet je dan nog een half seizoen mee doen... Want beter dan dit wordt het voorlopig niet de komende winter. En dus, dus ook na de winterstop hier nog de nodige last van hebben... dat het er zo uitziet als daar geen compleet nieuw grasveld komt te liggen. En daar kunnen we het antwoord al op geven. Dat gaat niet gebeuren in Breda. Daar is absoluut geen geld voor. Bal bij Leurling. Krijgt de bal niet onder controle. De Vrij... Zet er een voet tussen. Kan Feyenoord overnemen. Met de bal de diepte in richting Schaken. Die verliest het kopduel van Van der Weg. Vandaag dus rechtsback. Maar wel het kopduel winnend van zijn directe tegenstander. En nu dan Nak. nou ja Niet op de counter, maar wel een aardige steekbal van Lerling. Door de verdediging van Feyenoord heen. Richting Verbeek. Alleen daar is de vrij sneller. En voordat de bal over de achterlijn gaat, daar had De Vrij al aangezeten. Schiet hij hem over de zijlijn? Zo houdt Nak wel balbezit. Maar moeten ze het doen met een ingooi? En is de bal inmiddels bij Bottekien en bij Luikse beland. En van de weg aan de rechterkant van het veld voor Nak. van de weg aanname is niet helemaal lekker. Tikje breed van hooi ook niet. In de richting van Goedelje. Die komt er zelfs helemaal niet aan. En dan kan Feyenoord overnemen. Dat doen ze via Martins Indi en De Vrij. Even oppassen met die strook zand ertussen. Dat je in ieder geval wel hard genoeg inpaast. Maar. Het tempo is volledig uit de wedstrijd als Feyenoord er achterin even rustig gaat kijken hoe ze de aanval zullen gaan opbouwen. En uh, dat doen ze uh, dermate rustig dat we na een kwartier, uh, klein kwartiertje kunnen zeggen, Feyenoord leidt. En dat doen ze redelijk uh, comfortabel, soeverein na een kwartier met 1-0. We gaan naar het wedstrijdje in Manchester City tegen United. Het racht nog niet mee. Ruim een kwartier gespeeld als Wayne Rooney, Manchester United... de bezoekers dus uit het andere deel van de stad op een voorsprong zet bij City. Hij staat op de kop van het strafschopgebied en dan denk je hij gaat geweldig uithalen. Maar Wayne Rooney, de Engels International, raakt de bal eigenlijk niet goed. En dan rolt hij de langste verbijsterde doelman Joe Hart van City in de hoek... waar hij de bal helemaal niet verwacht. Aanval via links. Van Persie speelt een rol, want natuurlijk hij in de basis. Robin van Persie legt de bal klaar voor jong die kan gaan lopen aan de linkerkant, legt de bal neer voor Rooney. En waar je dus verwacht dat hij heel hard uithaalt, doet hij dat niet. En rolt de bal eigenlijk vrij langzaam voorbij Joe Hart. Het is de eerste keer dat United aanvallende intenties laat zien tegen City. Maar dat levert meteen de voorsprong op van Wayne Rooney. Zijn negende doelpunt al, in verlading van een record in het affiche City United. In Nagano heeft hij een Otterspeer voor de eerste keer in zijn loopbaan een wereldbekerwedstrijd schaatsen gewonnen. De 24-jarige sprinter was de snelste op de 1000 meter. Danny Morrison uit Canada werd tweede en Kieltenhuis derde. En met die winst maakte de Speer een aantal mindere racers meer dan goed. Na drie mindere ritten, gisteren natuurlijk een val. En ja, vanmiddag een 500 meter, wat eigenlijk gewoon een uur vertraging had. En uh, waar ik de spanningsboog eigenlijk ja, volledig uh, miste. En uh, ik ben ook helemaal niet tevreden over. Nee, absoluut niet. Ik voelde me heel slap. Mijn benen ook. En uh, ik voelde alle spieren eigenlijk een beetje ontspannen. In plaats van dat ze echt uh, gespannen waren. En uh, gewoon hard waren van spanning. Maar ik kon gewoon eigenlijk niet zoveel. En dat zag ik ook in mijn rit. Het was gewoon heel soft eigenlijk. Maar nu eventjes... Uh, ja, ik wilde Nagano nog niet verlaten met, uh, met een goede rit. Of zonder een goede rit eigenlijk. En nu... Uh, ja, gewoon een supergoede rit. Ik was gewoon heel ontspannen. Maar gewoon wel krachtig geslagen. Ik had de macht. Ik had de rust in mijn slag. Waardoor ik het tweede rondje... Uh, ja, het verval kon beperken. En uh, ja, dat deed ik ook echt. Ik had gewoon een supergoede rit. Echt precies eentje die ik gewoon echt nodig had, ook uh, voor mezelf, maar ook gewoon echt uh, dit weekend. Want daar ben ik gewoon heel blij mee. Na drie mindere ritten, nu winnend afsluiten. Dus uh, ja, blij mee. Eerste wind, je eerste windje staat te ratelen. Je bent, uh, je bent er helemaal vol van, hè? Ja, nou, en terecht. Ik bedoel... Uh, vind ik ook, hoor. Ja, nee, ik ben gewoon heel blij. Ik, uh, ik voelde me gewoon hartstikke goed, ook vandaag. En uh, maar ja, door dat, door dat uurtje vertraging miste ik, miste ik gewoon eigenlijk alles wat ik echt nodig had voor een goede 500 meter. Maar nu, uh, ja, nu heb ik hem, man. Echt, echt zo blij. die verbeterheid hè, van die eerste drie races, van die val van gisteren, van die 500 meter van vandaag, zat die ook in deze rit? Absoluut, eigenlijk alles. Ik uh, voelde na 600 meter dat het goed zat. En ja, dat ik aardige snelheid had volgens mij. En ik dacht, well, oké, okay, nu blijven schaatsen, nu blijven schaatsen. het zijn je laatste slagen hier in Nagano. Voor dit weekend. Je zo zo bewust mee bezig ja, dan? Ik, ik, ja, dan heb ik gewoon gezegd, het kan nog, het kan nog, het kan nog. En pak hem nu, de laatste bocht schaatsen, schaatsen en finish. En, ja, ik bleef gewoon schaatsen, of mijn slag gewoon echt goed afmaken. Tot de laatste meters eigenlijk, bleef ik gewoon voor mijn doen goed schaatsen. En daar ik toch gewoon op gewonnen. En uh, nu kon ik gewoon echt de rust bewaren. En uh, kwam ik niet echt omhoog, maar ja, dat was gewoon super. Is dit iets waar je naar gesmacht hebt? De eerste wereldbekerwinst, de eerste echte internationale overwinning? Absoluut, eigenlijk vanaf het begin. Kijk, hier, hier uh, ja, dit wil, je, dit wil je winnen. Kijk, uh, hier doe je het voor. En ja, voor je gevoel is het gewoon uh, dat je iets doorbro doorbroken hebt. Je hebt iets gehaald wat je nog nooit bereikt hebt. En, uh, ja, dit is één en uh, we, gaan, uh, we gaan er zoveel mogelijk sprokkelen dit seizoen.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 Geen plaatje om even koffie te halen. 1 minuut 47 namelijk. Alan Price, Simon Smith en Hit Amazing Dancing. Richard van der Mane, VVV tegen Vitesse. 17e minuut 0-1. De voorsprong voor Vitesse. Fraaie goal van Marco van Ginkel zijn vijfde al in deze competitie. Vorige week tegen Rodi C. in de Gelderdoom zorgde Van Ginkel ook al voor de vroege 1-0. Ook met een afstandsschot. Deze goal was nog veel fraaier. Gaat hem vanavond zeker bekijken zou ik zeggen. En VVV, ja, wat kun je zeggen van de thuisploeg tot nu toe in die eerste 18 minuten. Ik vind het allemaal wat gesapig. Vitesse is heer en meester op het veld. Heeft duidelijk het meeste balbezit. Vindt elkaar veel makkelijker. En VVV graaft zich eigenlijk vanaf de eerste minuut in op eigen helft. Probeert er via een counter dan uit te komen. Dat is allemaal nog niet gelukt. Vitesse speelt ook nu de bal rond achterin. Via Kasja gaat de bal dan naar Kalas. En dan weer terug naar de aanvoerder. De steunpilaar achterin bij Vitesse de Georgier En dan vervolgens naar Jansen die zo ongelooflijk veel coacht. Heel veel stuurt. Mensen terughaalt. Mensen wegstuurt. Maar dit is belangrijk. De aanval aan de rechterkant met Van Aanholt. De voorzet wordt weggehaald in het strafschopgebied door VVV. Via Seip misschien een nieuwe aanval. Via Van Aanholt gaat het terug naar Van der Heijden. Van der Heijden dan naar Theo Jansen. Vitesse dat uit nog altijd zonder puntverlies is. Zeven keer uit dit seizoen. Zevenmaal de volle winst. De aanval nu over de andere kant met de Ibarra. De combinatie is zonder weinig tempo aan de rechterkant. Nog altijd via Callas weer terug naar Jansen. In de middencirkel is nu de laatste man bij Vitesse. En dan via Van de heiden Heijden moet de opbouw opnieuw worden verzorgd. Maar het is vooralsnog uh, vrij veel breed wat Vitesse doet. Nu één keer de diepte gezocht via Boni. VVV verdedigt, Vitesse valt aan. Bijna 20 minuten op de klok en 0-1 de voorsprong. Goal van Marco van Ginkel. Gaan we naar NAC, Feyenoord. Vroege voorsprong voor Feyenoord. Frank Wieland zijn ze ook veel beter? Nou, veel beter wil ik niet, uh, wil ik niet zeggen. Het, het is vooral NAC dat nu uh, de bal heeft. Dat, uh, Feyenoord heeft ook niet graag de bal, wil ook niet graag het spel maken. NAC eigenlijk ook niet, maar dat moet wel. Met die achterstand. Nu met 20 minuten, 21 minuten inmiddels op de klok. En aanvallen afwikkelen bij NAC. Dat wil tot nu toe nog niet zo heel erg lukken. Eén keer één gevaarlijk moment. Dat was eigenlijk een schot uit de tweede lijn. Dat waar Goudelje in de weg stond. Die nam de bal vervolgens lekker aan. Draaide onmiddellijk weg bij zijn tegenstander. De en moest uit de draai in één keer schieten. Maar gaf de bal iets te veel hoek mee. Waardoor de bal uiteindelijk voorlangs de goal van Lamproe ging. En uh, dat was een goede kans voor Nak een paar minuten uh, geleden. Dus het lukt af en toe wel. Maar dat was toch echt per ongeluk dat Goedelje daar zichzelf ineens vrij draaide. Voor de goal van Lamproen. Maar daar moet Nak het dan misschien in deze fase maar eventjes van hebben. Een uh, blessure bij Hooy op het moment dat hij de bal voor wil geven. Krijgt hij een tikje mee van uh, Verhoek. Een vrije trap dus uit de, de hoek zometeen van uh, Nak Bij de cornervlag uit dezelfde hoek aan de linkerkant. 22 minuten onderweg. En eh, Feyenoord leidt in Breda met 1-0. Vlak voor drie gaan we het even hebben over het EK Cross dat is gehouden in Budapest. Eerder meldde u al dat Adriana Herzog daar derde is geworden. Leon Haan, hoe moeten we die derde plaats van Adriana Herzog inschatten? Is het een geweldige prestatie of had er meer ingezeten? Uh, Twan, ik vind het een hele goede prestatie. Uh, meer had er denk ik niet in gezeten. Fiona Britton, een moeilijk lastige uit te spreken. Nou. Een Ierse, was eigenlijk toch, uh, ja, toch wel een tikkeltje te sterk. Zij prolongeerde haar uh, titel. En ja, de Portugese Anna Dulce felix legde beslag op de tweede plaats. Dat was ook de atlete die uh, twee weken geleden in Tilburg voor Herzog finiste. Dus ik denk dat dit het maximale resultaat uh, voor Herzog is bij dit uh, Europees kampioenschap. kom zo bij je terug Leon, we gaan eerst even snel naar naktere Feyenoord, Frank. Ja want die vrije trap ging er niet in, maar dat leverde wel een hoekschop op en uiteindelijk is het uh, volgens mij Luiks die hem als laatste raakt. Het leek er even op, ja het is Luiks die hem uh, maakt, het leek er even op alsof Goodellium claimde, maar die ging naar de uh, nemer van de, de hoekschop, namelijk Verbeek. En Luix is degene die bij de eerste paal de bal inkopt. Dat betekent 1-1 in Breda tussen NAC en Feyenoord. Adriana en Herzog dus derde. Leon Haan, je zei al een uh, mooie prestatie van haar. Nog andere noemenswaardige zaken met betrekking tot de vrouw daar in Budapest? Nou nee, kijk, uh, Herzog was natuurlijk de enige Nederlandse vertegenwoordiger daar in die race. En ja, ik denk dat we een heel lang een mooie wedstrijd uh, hebben gezien hier. Uh, op een heel lastig parcours, uh, besneeuwd, bevoren... Een uh, vieze, koude, gure wind. Moeilijke winterse omstandigheden. Ja, en heel lang bleef het spannend. Dus ik denk uh, dat dat een uh, mooie wedstrijd geweest is uh, bij de vrouwen. Met een maximaal resultaat voor, uh, voor Hetsoff. En dan nog even kort naar de Nederlandse mannen. Hoe hebben die het gedaan? Er kwamen vijf Nederlanders uh, in actie. Chukut uh, finished als 21ste. was niet helemaal fit uh, hier aangekomen in Budapest. Dus dat is een beetje een tegenvallend resultaat. Want uh, vorig jaar was hij uh, nog de nummer 8. Michel Butter... Is de nummer 25. Ja, daarbij moet natuurlijk vermeld worden dat hij uh, net weer uh, zijn eerste wedstrijd heeft gedaan na zijn Amsterdam-marathon. Daar was hij uh, fantastisch. En voor Butter is dit gewoon een opbouwwedstrijd in de aanloop naar het voorjaar. Dan zal hij weer uitkomen op de marathon. 48ste Ronald Scheur. 55ste Gert-Jan Wassink. En 67ste Tom Wiggers. Het Nederlands team is 8 e geëindigd in het landenklassement. Ja, ik had eigenlijk wel wat meer verwacht. Dankjewel, Leon Haan. We naar het uh, journaal van drie uur toe. En u krijgt de tussenstanden. Vitesse leidt via Van Ginkel 1-0 bij VVV. NAC Feyenoord staat op 1-1. Pellen en Luiks. Manchester City, Manchester United 0-1. Heerenveen Roda afgelopen 4-4. Op 1. Geweld in het amateurvoetbal is onuitroeibaar. Ik denk dat het zeker uitroeibaar is, maar het is wel een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de club. Het is helaas het is nooit helemaal uitroeibaar, dat, dat is denk ik een illusie. Ik ben niet om de kinderen op te voeden, dat moeten de ouders zelf doen. Ik ben bang dat het niet meer uit de roei is. Het nieuws van de dag, een prikkelende stelling, een gast in de studio. Het ligt niet alleen in het voetbal natuurlijk, in de hele maatschappij beginnen zaken op te spelen. En uw mening die telt. Vroeger krijg je op je van en dan werd hij wel gecorrigeerd.